Rustemunitski met het NOS journaal. Nederland is het Europees kampioenschap begonnen met verlies. tegen Denemarken werd het 0-1. In Garkov kwamen de Denen al in de 23e minuut op voorsprong door een doelpunt van Michael Kroondeli. In dezelfde pool heeft Duitsland vanavond met 1-0 gewonnen van Portugal. Duitsland is de volgende tegenstander van Nederland. In Den Haag heeft de politie zeker 10 mensen opgepakt na de wedstrijd van het Nederlands elftal. 150 mensen waren afgekomen op een oproep via sociale media om vanavond te gaan rellen op het Jongbloedplein. De politie stuurde de mensen weg. Toen ze terugkwamen grepen agenten in. De arrestaties zijn onder meer voor het gooien van vuurwerk. Spanje accepteert Europese financiële hulp voor de Spaanse banken. Dat is de uitkomst van overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Spanje kan maximaal 100 miljard euro krijgen uit het noodfonds. De Spaanse regering kan nog niet zeggen hoeveel geld er nodig is. Het IMF zei eerder dat de Spaanse banken minimaal 40 miljard nodig hebben om overeind te blijven. Vier medewerkers van het internationaal strafhof zijn donderdag in Libië opgepakt. Het strafhof in Den Haag eist de onmiddellijke vrijlating van de vier... en zegt bezorgd te zijn over de veiligheid van de medewerkers. Sinds donderdag is er nog geen enkel contact geweest... Het strafhof wil Saif al-Islam, een zoon van oud-dictator Gaddafi, berechten voor misdaden tijdens de opstand van vorig jaar. Maar Libië wil hem zelf berechten. De Belgische overheid heeft de extremismedreiging in het gewest Brussel verhoogd naar ernstig. In een Brussels metrostation stak een militante moslim gisteravond twee agenten neer. De agenten zijn niet in levensgevaar. De verdachte is een Parijse moslim die naar Brussel was afgereisd uit woede over de aanhouding van een gesluierde vrouw, vorige week in de wijk Molenbeek. Het weer, vannacht kans op wat regen, morgenochtend eerst zon, later op de dag bewolking, het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Show.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 Oh down The last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, that's your anthem. There goes Hannah, showing off a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back.